Burgemeester Van Gent van Schiermonnikoog is er niet blij mee... dat het brandende vrachtschip Fremantle Highway haar kant op komt. Rijkswaterstaat, de Kustwacht en Bergers willen het verslepen... naar een plek 16 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Op sociale media zegt Van Gent... we houden de vinger aan de pols en ons hart vast.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 Jouw zwarte benen draaien in het rond, lange haren zweven Dat was hij dan. Even lekker dansen met Sidekick, Ron en Fred. En uh, dat allemaal hier bij Entertainment for You tot de klokjes van 7 uur. En een verzoekje aan vragen, dat kan ZFMartiesten.nl Even rechtsboven in de hoek. En ja, dan gaan we hem lekker draaien. En we gaan lekker verder met La Bamba en Los Lobos. Entertainment for You. In het hoofd, in het hart. Destijds uh, des de film Lam, uh, ja, La Bamba. Zo was het. Hey, um, nou ja, gezien het oog uh, hier, uh, de Amsterdamse avond hier in uh, Zandvoort... Uh, dacht ik van, laten we er eens eentje uit de oude doos halen. Koos Alberts en de Amsterdamse medley... Allemaal is het allermooiste, wat m'n mond niet zeggen kan Zeg een tulpen uit Amsterdam Oh Johnny, zie je liefje voor mij alleen Oh Johnny, want voor mij je leuk Hey Voor onze jouw gang Een pikkertal die wat het hier Een pikkertal is die je hart weer van zien Ik heb geen trek in zo'n razzepaknoot Dat witte spul krijg je van mijn cadeau En ook die deze haag van vie. Niet ik van mijn leven niet. In plaats van elkaar of in het je. Een piketarme ziel, een piketarme zie. een piketarme ziel dat gaat er altijd niet. Oh, Sabri, oh, Sabri, oh, oh, oh, oh, oh, die Oh Shia Radio Shabdi Oh En hamstool in het duik. Want die motor ben ik rijk. En gelukkig tegelijk. Geef mij van Amsterdam. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Zo, dat was je dan. De Amsterdamse medley van Koos Holbert. Ik wil onder niet veel. En dit is Erik Meisi. En daar ben over zonder jou. Entertainment per uur tot de klokjes voor 7 uur. Blijf er lekker bij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 Niet met zoveel woorden dit ogenblik verstoren, maar één ding geef ik toe. Ik en een ja, en dat allemaal met uh, zonder het jou. Wij gaan naar ja, ja iedereen, uh, iedereen, staat wild van de film uh, van, uh, van Barbie. Dus ik dacht, nou ja, weet je, waarom niet? Eh? Hi Kim. Hi Barbie. Hi Kim. You wanna go for a ride? Sure, Kim. Jump in. party Dat was je dan Aqua, en ze hadden het over Barbie Girl en aan de telefoon hebben we Delano. Delano, een hele goede middag. Goedemiddag. Hallo. Hoe is het? Hoi hoi. Ontvang je het goed? Ja, half. Het is een beetje lastig aangezien de, het bereik heel ver is. Ah, oké. Okay. Ik zit tussen de bergen. Aha. Hé, hey, maar uh, we gaan het gewoon proberen. Ja, dat gaan we zeker doen. We ja? gaan we proberen en we kijken of we nu op een pepper komen. Oké. Okay. Hey, jouw nieuwe single, daar bellen we voor. De, ja, de Vaste Kroeg. Ja, klopt inderdaad, Vaste Kroeg. Ja, wat, uh, wat, wat kan je daarover vertellen? Is, uh, heb je inderdaad een Vaste Kroeg waar je, waar je komt? Of? Ja, ja, ik denk inderdaad naar mijn optreden. Dus als de optredens klaar zijn, uh, met mijn vrienden bellen ze een lekker bolletje in de kroeg. Inderdaad, en dan is het ook bij een Vaste Kroeg. En die, uh, die bevindt zich in Maarsen. Oké. Okay. Dus het is Dus ja, deze single is niet ontstaan door de kroeg, zeg maar. Ja, ja, natuurlijk ja, wel. Kijk, je bent natuurlijk op een gegeven moment met je vrienden en je optredens zijn klaar. Dus je denkt, nou, je gaat nog even achteren. Nou, op een gegeven moment dachten we, nou, wat gaan we dus met die nieuwe single doen? Ja. We laten daar eens over gaan schuiven, over, over die vaste kroeg. Hoe dat met die vrienden gaat, zeg maar, naar de achterparty of een boordje gewoon. Oké. Okay. En uh, dan zie je gewoon dat dat uh, zo ontstaat. Oké, okay, en, en uh, wie, wie, heeft, uh, wie heeft hem geschreven? Ik heb hem zelf geschreven. Je hebt hem zelf geschreven, oké. Okay. Top, ja. ja. Zijn er, uh, uh, ja. Oh. Niet, niet heel veel die uh, zelf schrijven. Nee, ja, maar het brengt wel iets in niets met zich mee natuurlijk. Ik ben er uh, extra een stukje trots op. Ja, ja, tuurlijk. Dat, uh, dat snap ik. Hé, hey, en uh, nou ja, je bent nu onderweg uh, naar. Uh, Tenminste, in Frankrijk zit je nu, hè? Ga je naar Frankrijk, naar het ja, zuiden we gaan naar of, uh... naar Spanje. Oh, je gaat naar Spanje. Nee, we zijn, we zijn onderweg naar Spanje, ja. Oké, okay, dus uh, even Parijs Lyon of ben je dat al voorbij? Nee, nee, nog twee uurtjes, en dan zitten we bijna tegen de Spaanse grens aan. Ah, oké. Okay. Ah, lekker. Dus uh, dan kan het feest beginnen of moet je dan nog verder het land in? Nee, dan moet ongeveer nog vier uur rijden. Ah, oké. Okay. En dat is uh, waar? Salou. Uh, Salou, Salo. ah lekker. Dus uh, daar gaan we even lekker genieten. Dan ga je er ook optreden of niet? Ja, uiteraard. We hebben daar ook weer wat goed gestaan. Inderdaad, waar heel veel uh, Nederlands volk op afkomt. Oké. Okay. Gaan we dan natuurlijk ook weer even de goed promoten en lekker optreden daar zo. Ah, oké. Okay. Hey, ik ga jou niet langer ophouden. Ik zou zeggen als jij... Hartelijk uh... bedankt voor je tijd. Ja, graag gedaan. We doen het, uh, we doen het nog een keer over. Ja, dat gaan we doen. <laughs> Oké. Okay. Hey, als jij hem aankondigt, dan uh, ga ik hem draaien voor je. Lieve luisteraars, graag genieten van een nieuwe single. Vaste kroeg, hier komt hij aan. Rond door de speakers heen. Hey, dankjewel. Hey, veel plezier en uh, een fijne vakantie, hè? Ja, dankjewel. Jullie ook. Hoi, hey, dankjewel. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Het is vrijdag en je weet wat dat betekent. Ik ga een drankje doen in mijn vaste kroeg. Bel mijn vrienden op of hun van de partij zijn. Wij gaan feesten heel de nacht tot morgens vroeg. In de avond gaan we door tot aan het gaatje. Nee. Dank je dan. Eentje, ja, doen we. En dat was Delano, Delano, Delano-bischops. En uh, ja, hij had het over de vaste kroeg. En uh, we gaan een uh, verzoekplaatje draaien. Maar eerst nog even dit. Ja, ja, ja. Je hoort ze uh, hier. Het is tijd om los te laten. Het is tijd om op te staan. Kijk eens in je ziel en stel jezelf de vraag. En nacht met jou, dat smaakt naar mee.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 ja, en die gooi je hier natuurlijk bij Entertainer voor u tot de klokjes van 7 uur. We, we gaan een verzoekje draaien, die is afkomstig van Miranda uit Rotterdam. En die vraagt hem aan, speciaal voor haar moeder. Nou, hier komt hij dan winnen sponsen en duizend keer dit gevoel. Gevraagd door Miranda Rotterdam en dat allemaal voor haar moeder, opgepast. Opgepast. opgepast! Blijven, Blijven zitten, zitten alstublieft. Ja maar dat we doen. Ja, de bonkersong en dat allemaal van het Saafi Duo. En wij gaan naar uh, Julie Julie en dat allemaal van Bert Hering. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Tot 7 uur de lekkerste muziek hier al. En dat er vanuit uh, zand wordt Julie, destijds natuurlijk ook uh, gebruikt voor een, uh, een biermerk natuurlijk. Een groot biermerk en uh, ja, het is altijd een, een hit geweest en gebleven en uh, ja, niks aan het om te merken zeg maar. Hey, um, we gaan eventjes terug naar uh, ja, de jaren, jaren tachtig natuurlijk en uh, ja, wie kent ze niet? Uh, de, de familie uh, Carrington en zo en uh, uh, G.R. Ewing en uh, gaat maar door. En natuurlijk hadden we Audrey Lenders daar. En zij maakte het nummer, Manuel Goodbye. Ja, Audrey Landers en Manuel goodbye. Hey, ehm... Um, ja, we gaan uh, zo nog iemand proberen te bereiken. Uh, maar eerst nog eventjes de baseballs. En zij hebben we het over, ja, die bekende paraplu, de Umbrella. You had my heart, and we'll never be a world apart.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 Ja, die was zeker wel, uh, zeker wel nodig, die umbrella. Ja, de, de hele week eigenlijk wel. Zeker weer, ja. Ik snap wel als je op het gaat. Dan dus, uh, heb, heb je het eigenlijk gelijk gehad, hè. Ja. Hé, hey, um, we gaan. Uh, ja, we gaan. Uh, ja, we gaan gewoon verder. Want uh, we kunnen jongens niet bereiken. En dat doen we met Engelbert Humperdink. En How I Love You. Blijf er lekker bij. Toen aan de kant. De tafel opzij. En dan pak je elkaar eventjes stevig vast. En dan eh, slijp je lekker de hele kamer door zo. You hold me in your eyes. In your own special way. I wonder how you know.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 I know it's overdue, the sweetest thing I've known, oh ever called my own, begins and ends with you. How I love you, how I love you.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 How I love you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 Zo, ja, alles komt weer terug. hey en we gaan verder, want we gaan langzaam weer naar de klokjes van 6 uur. De eerste uur zit er alweer bijna op. En uh, ja, zoals altijd uh, haal ik er altijd wel een, een, een piratenplaat uit, van destijds natuurlijk. En uh, ja, deze keer hebben we eentje gevonden van Stella. En zij hebben het over een uur... Schreef dat je gauw weer eens langs komt, dat maakte me blij, inderdaad. Toch schreef ik je terug, kom maar niet, want het weggaan maakt mij zo van streek. Maar je meldde me nog op en je zei, lieveling, ik kom maar. Je kiest en kiezen wat je doet Maar als je blijft, blijf dan voorgoed Hoe vaak al moest ik afscheid nemen Van jou mijn lieveling En vraag niet toe of ik mij voelde Als jij na een week al weer ging Dan kon ik mijn draai niet meer vinden Als jij dan belde Dan werd ik weer zwak Jij won het van mij elke keer Over een uur Zul jij weer voor me staan Maar deze keer Laat ik je niet meer gaan Wil meer dan brieven die je gereikt Wil geen loger Wil dat je blijft Straks moet je kiezen Wat je doet Maar als je blijft Je wil dat je blijft, straks moet je kiezen wat je doet Maar als je blijft, blijf dan voorgoed Maar als je blijft, blijf dan voorgoed Maar als je blijft, blijf dan voorgoed Ja, lekkere gauw houden uit de, uit de piratentijd natuurlijk Stellenbosch en over een uur en wij gaan naar de Jonas Brothers en de Marshmallows... en uh, Leave Before You Love Me... Mellows en de Jonas Brothers. En leave before You love me. Hier bij ZFM voor for You. We gaan uh, ja, richting... Uh, nog, nog zes minuten hebben we... voor uh, de klokjes van zes uur. Dus we kunnen nog een verzoekje doen. En uh, die is afkomstig uh, van... Uh, ja, moeder uit uh, Rotterdam. En uh, die wil graag een plaatje horen... Uh, ja, voor, uh, voor de DJ... en uh, zijn uh, wederhelft. Nou, ik heb genomen Wesley Bronkhorst en Amalia. Dankjewel daarvoor.